Drie uur. Christian Wonenbakker met het NOS-journaal. De NAVO heeft bij de Libische havenstad Misrata zeker drie zeemijnen onschadelijk gemaakt. Ze zouden daar zijn geplaatst door de troepen van Gaddafi. Misrata is een enclave van de opstandelingen. De haven is voor de inwoners van levensbelang voor de aanvoer van voedsel en medicijnen. Volgens de NAVO laten de zeemijnen zien dat het regime van Gaddafi lak heeft aan het internationale recht, omdat de plaatsing van zeemijnen altijd moet worden gemeld. De woordvoerder van Gaddafi heeft het gebruik van zeemijnen niet bevestigd. Wel zegt hij dat de opstandelingen de haven gebruiken voor de aanvoer van wapens... en dat daaraan een eind moet worden gemaakt. Bij de onlusten in Syrië zijn gisteren zeker 62 mensen omgekomen. Dat zegt een Syrische mensenrechtengroep in Londen. In meerdere steden openden veiligheidstroepen het vuur op demonstranten. Die waren na het vrijdaggebed de straat opgegaan... om meer vrijheid en democratische hervormingen te eisen. In de zuidelijke stad Dara vielen de meeste slachtoffers 33. In Dara wordt al weken gedemonstreerd. Sinds maandag heeft het leger de stad omsingeld. Volgens de Syrische staatsmedia zijn in Dara vier militairen omgekomen. Ook in andere steden vielen slachtoffers. Volgens de mensenrechtengroep waren dat er 27 in Homs en twee in Latakia.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 Awb verkeersinformatie. De A2 Amsterdam richting Den Bosch is dicht tussen Breukelen en Oude Rijn door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Het verkeer wordt over de parallelbaan geleid. En de A27 Breda richting Gorkum is bij Nieuwendijk dicht door een ongeluk. Het verkeer wordt daar via de af- en toerit geleid. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747 Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending vannacht. Het is 30 april. Een uitgelezen moment om te beginnen met de vijfdelige serie van de VPRO. Over het begin van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Voordat we deel 1 gaan starten, nog even op een andere manier terug in de tijd. Want het is vandaag, precies 66 jaar geleden, dat Adolf Hitler overleed. Dat was op 30 april 1945. We gaan eerst even naar twee hele korte fragmenten uit de verkiezingsreden... van, ik dacht, Goebbels en Adolf Hitler. Uiteindelijk zou hij op 30 januari 1933 benoemd worden tot Rijkskanselier. We gaan terug naar 1932 kundgebungen 1932 mit hitler und goebbels Wie lange Ein politisches Leben gibt, ist noch nie aus allen Berufen und allen Ständen eine solche Bewegung aus nichts geschaffen worden. Sie können uns unterdrücken, Sie können uns meinetwegen töten, kapitulieren werden wir nicht. Aber wir haben ja eines zu erklären, die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant, ein Ziel gesteckt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszuziehen. Dat was in 1932. U hoorde dat ook aan de kwaliteit van het fragment. Het jaar erop greep Hitler definitief de macht. Straks hoort u het eerste deel van de serie... over het begin van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Nu eerst het einde van Hitler. Zijn laatste uur liet hij slaan op 30 april 1945. En het is technisch gezien niet een al te beste opname. Waarschijnlijk is het een opname uit de radio-uitzending. Het begint met heel veel geruis, later... Wordt het ietsje beter? We gaan terug naar 30 april 1945. Goedenavond, hier is Londen. In een speciale uitzending heeft de Noord-Duitse zender vanavond bekendgemaakt dat Hitler vanmiddag is overleden. Hij wordt opgevolgd door admiraal Dönitz, de opperbevelhebber van de Duitse vloot. Admiraal Dönitz zelf heeft het nieuws van Hitlers overlijden opgeroepen. Hij zei: De Führer is als bevelhebber op zijn post gestorven. Hitler is op zijn kantelarij in Berlijn overleden. Hitler is dus dood. Een glorierijke dood is het niet. Hij is gestorven in het uur van de nederlaag en de schande van Duitsland. Terwijl de wereld nog met afgrijzen vervuld is... door het nieuws van de concentratiekampen in Boegermal, Belgen en Dachau. Met Hitler sterft het moorddadig regime van de nazi's. Nog nooit is er een groter misdaad tegen de mensheid gepleegd... dan in 1939, toen Duitsland deze wereldoorlog ontketende. En geen enkele Duitser was daarvoor zo zeer verantwoordelijk als Hitler. Daar kan geen ogenblik aan worden getwijfeld. Hitler zelf had al lang tevoren in Mein kamp verklaard... dat oorlog voor hem het einddoel was. Uit oorlog zijn wij geboren, brulde hij in 1939 en zijn talloze volgelingen juichten hem toe. Onze gehele levensopvatting is uit de oorlog voortgesproten. En in een oorlog zullen wij bewijzen wat we waard zijn. Zodra Hitler aan de macht kwam, heeft hij al zijn macht en al zijn energie op het oorlogswerk gericht. Heel Duitsland werd door hem in een geweldig exerceerterrein en een geweldig oorlogsapparaat omgezet. De Duitse jeugd werd niet meer opgeleid in de deugden van de vrede en de vreedzame beroepen. De Duitse jeugd werd opgeleid tot soldaten, tot dienaren van de dood. Het Duitse propagandawezen werd op één enkel doel ingesteld. Het hele Duitse volk moest worden omgezet in een leger van blindelingsgehoorzamende militairen. De dromen van het Duitse opperbevel werden door Hitler verwezenlijkt. Stap bij stap volgde hij de weg naar de oorlog. In 1934 begon de Duitse herbewapening op ongekend grote schaal. In 1935 werd de algemene dienstplicht ingevoerd. In 1936 werd het Rijnland weer gemilitariseerd. In 1937 begon het vierjarenplan voor totale oorlogseconomie. In 1938 werden Oostenrijk en Sudetenland geannexeerd. In 1939 werd Tsjechoslowakije bezet en begon de inval in Polen. En terwijl de Duitse tanks de Poolse grens overstaken, pocht de Hitler in de Berlijnse Rijksdag. Al meer dan zes jaar lang ben ik het Duitse leger aan het opbouwen. Gedurende die jaren hebben wij al meer dan 90 miljard rijksmarkt besteed aan onze gewapende diensten. Nu. We zitten bij het best uitgeruste leger ter wereld. Hitler heeft de oorlog geduld. Hij heeft op oorlog aangestuurd en hij heeft Duitsland erop voorbereid. Het bericht van het overlijden van Hitler uitgezonden op de sterfdag 30 april 1945... Hitler heeft de oorlog gewild, zo eindigt dit nieuwsbericht. Hoe begon de Tweede Wereldoorlog in Nederland? De VPRO maakte er een vijfdelige serie over. Vannacht het eerste deel. In deze aflevering De Slag om de Grebbeberg. Eén dag nadat de Duitse troepen de Nederlandse neutraliteit hebben geschonden... opent hun artillerie vanuit Wageningen het vuur op de Grebbeberg. De Slag om het hart van Nederland is begonnen. Dit programma met de overkoepelende titel... Spoor terug werd gemaakt door Kees Slager. Letzte Widerstandsnester werden durch das energische Zupacken unserer SS-Männer schnell ausgeräuchert. Der holländische Soldat leistte überall harten Widerstand. Dem deutschen Ansturm allerdings war auch er niet gewachsen. In zügigem Vormarsch geht es über die goed gepflegten immer die je klagen, in het land en, en duizend dingen schnelle vragen, maar panele, sehen, Deuken, wachtig, en die in Drachtig, waren, de gebaren, die waren, de und fahren, in Verbindung der Vier, de Verbindung die in de zullen der in de der Vier, de die in de want ons sling en staat paraat Niets is er wat je of niet. Het koffie in de keuken zingt ver en bonen Dieser Soldaten. Sollten die deutschen Truppen in of in de Niederlanden auf Widerstand stoßen, so wird dieser mit allen Mitteln gebrochen werden. In Berlin, Frey, 9. Mai 1950. Hollands Soldatenleben.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 Weermacht en afweer zijn paraat bevonden. Inundaties voltrekken zich volgens plan. Voor zover bekend zijn tenminste zes Duitse vliegtuigen neergehaald. Deze extra ANP-uitzendingen, dames en heren, worden ieder half uur herhaald. Op 10 mei 1940, om kwart over twee s'nachts, overschrijden de eerste Duitse troepen de Nederlandse grens. Twee grote legers trekken vrijwel ongehinderd op tot aan de IJssel. Daar wordt op enkele plaatsen tegenstand geboden... maar veel heeft het niet om het lijf. Als de Duitsers de IJssel eenmaal over zijn... ligt de weg naar de Grebbelinie open. Langs de Utrechtse Heuvelrug tussen IJsselmeer en Rijn... ligt hier de eerste verdedigingslinie. Nog diezelfde dag maken de Duitse legers... zich bij Wageningen op voor de strijd. Luitenant Dees de commandant van het 8e Regiment Artillerie heeft een paar kanonnen uit 1870 onder zijn hoede. Hij vertelt hoe hij op de oorlog is voorbereid. Op de 9e uh, mei, dat was dus avonds, toen uh, kwam er alarm. En op uh, exact om 10 uur uh, tien uurs, uh, avonds heb ik gemeld... dat mijn twee kanonnetjes tot vuren gereed waren... Uh, ze hadden uitsluitend de taak terreinverdediging. De ik had dus uitsluitend als, als terrein, uh, uh, als daar iets kwam, moest worden gevuurd. Als de Duitsers met boten de Rijn uh, afkwamen. Ja, zakken? Ja, uh, En ik ben gewekt tussen uh, drie uur en half vier. Ik lag dus de pitten onder de grond. Door, uh, er was soms dus een permanente wacht met de woorden luitenlandse schieten. Luitenlandse schieten... En toen, uh, toen was, uh, kwamen er inderdaad allemaal vliegtuigen over. En een paar minuten later zag ik door mijn kijker de, uh, de, de, de, de brug bij Nijmegen de, de lucht in vliegen. En toen, toen, toen wist ik wel dat het oorlog was. Dat kon je van hieruit zien? Ja, vanaf dit jaar. Uh, het frustrerende was uh, dat uh, er waren dus allerlei dingen niet. Helaas. De, het voorland van de nu was niet gekapt, want het was te duur voor het schootsveld. Maar het allerergste had er geen munitie. Uh, de, dat was uit voorzorg. Uh, uh, was er geen handvuurmunitie? Ik had dus wel munitie voor de kanonnen. Maar uh, het is natuurlijk verschrikkelijk frustrerend als je doorgaat en je loopt met een lege karabijn rond. Toen heb ik uh, als de scheten een, uh, een ordonnance uitgestuurd... naar het magazijn hier van de burgerwacht in Renen En toen hadden we ieder 20 patronen. In de nacht van vrijdag op zaterdag... openen vijf afdelingen Duitse artillerie vanuit Wageningen... de aanval op de Grebbeberg. Aan de voet van de berg vormen de zogenaamde voorposten... de eerste Nederlandse verdedigingslijn. Over een lengte van drie kilometer... staan hier twee infanteriecompagnieën opgesteld ondersteund door een mitrailleurscompagnie en vier oude kanonnen. De voorposten worden niet beschermd door een onderwaterzetting... zoals in het overige gedeelte van de grebbelinie. Het gemaal dat voor de inundatie had moeten zorgen... is in mei 1940 nog in aanbouw. In de mitrailleurscompagnie bevindt zich dienstplichtig soldaat Jachtenberg. Zijn compagnie heeft de eerste dag een paar Duitse jagers neergeschoten... en is daarom hoopvol gestemd. Ze gaan ervan uit dat ze zeker drie weken stand zullen houden... waarna de troepen afgelost zullen worden. Nou, is morgen nog donker toen begonnen die Duitsers. te schieten op de Greppenberg met hun granaten vanaf de Weiningseberg. Eh, van de Greb werd teruggeschoten. En toen het licht werd, toen werden wij ook onder vuur genomen door de Duitsers. Dus die granaten vielen op onze stellingen en om onze stellingen. En dat was dus onze vuurdopen, dat was wel een. Uh, benauwde gewaarwording. Uh, nou ja, nou ging dat zo. Dan die Duitsers die, uh, beschoten die stellingen en dan kwamen die stoottroepen opzetten. Ja. Voor ons lag er dan nog die. compagnie die, uh, infanterie. We hoorden dan wel schieten, maar we wisten verder ook niet wat er eigenlijk gebeurde. Maar door de granaatvuur was al direct. Telefoonlijnen verbroken, want die lijnen die lagen over de grond soms een eindje door de grond, maar ook door de bomen dus die waren zo'n gruslemente verbinding was er niet we konden alleen we uh, er werd geschoten en er werd van een uh, rep teruggeschoten en dan was er weer een pauze dan gingen die Duitsers weer terug en dan kon je verwachten dat daarna kregen wij een goede lading granaten op die stellingen want zolang als er die stellingen geschoten werd, dan gingen ze eerst weer terug, die stootroepen. En dan was er, telkens was er dan echt een rustpauze. Dan hoorde je niks, maar wij waren zo onder indruk. We dorsten nauwelijks uit die stellingen te komen, want je waren nergens voorbereid. Eh, nou, dat, eh, dat ging dus zo door. En toen vroeg dus eh, onze commandant, omdat er ook geen oronanzen waren... Ja, we hebben helemaal geen verbinding en we weten niet wat we doen moeten. We weten niet hoe het erbij staat. Moeten we eruit of moeten we er terug? Van alle kanten wordt geschoten. Willen jullie twee dan niet naar de commandopost gaan proberen en gaan vragen? hoe Staan de zaken ervoor? Moeten wij wat doen? Wat is het advies? Nou, wij met z'n tweeën kruipend en sluipend door de sloot en de greppels naar de commandopost. Misschien 500 meter van ons vandaan. Nou, wij kwamen daar en dat was, uh, wat we daar zagen, was helemaal niet opwekkend. Niks als, uh, ja, angst en een uh, beetje radeloosheid. Nou, wij de kapitein hadden gezocht. Ja, die zat in één van die schuilnessen. Die zat daar heel verslagen en wezenloos bij. En wij vroegen hem, nou, kapitein, zo staat erbij... We zijn gestuurd. Hebt u nog inlichting, hebt u advies, hebt u opdracht? Hij zei niks. Hij deed alleen zo. Hij trok zijn schouders op. Want die kon, die kon ook niet anders meer. Nou, toen zouden wij terug. Maar mijn maat, die was toch altijd al een heel zenuwachtig type. Ook had ik met hem gediend in 1935... En Ja, ik, uh, hij, had het, hij kon goed met mij opschieten en ik nam er als voor hem op, want ze namen nog alles ook een beetje in de maling, omdat hij wat zenuwachtig was. En Dat vond ik dan natuurlijk helemaal niet zo goed. Maar die was toen in een toestand dat hij, hij kon niet meer, hij kon niet meer mee terug gaan. Hij was ook helemaal doof geworden op van zenuwen. Dus die bleef daar en toen ben ik alleen teruggegaan en halfweg te terug, want dan dus op het veldlazaret. Ik kwam het veldlazaret en toen zag ik dat onze vierde sectie gevangen genomen was. Sergeant Kramers wordt op zaterdagmorgen 11 mei... voor het eerst van zijn leven geconfronteerd met artillerievuur. Hij schrikt zich een ongeluk als de vijandelijke granaten inslaan. Hij houdt zich gedijst in zijn loopgraaf. Want als commandant van een mitrailleursnest... moest hij wachten tot hij de vijand in zicht krijgt. Dus je kreeg van twee kanten: kreeg je dus artillerie hè, van de Duitsers. die dus insloegen op die, overal in op die Grebbeberg. en de eigen artillerie die er overheen gaat. om de Duitsers in, in Wageningen. proberen de opmars te beletten. Hè. Want ik weet nog goed dat ik zelf een keer. toen wij onze eerste doden kregen. Dat was zo'n morgens om, ik denk zo rond half tien. Dat was een soldaat, die kwam uit Millingen aan de Rijn. En die jongen die, die wilde maar niet in zo'n schuilnis. Die wilde maar in het, het vrije, in het vrije veld staan, zogenaamd, in de loopgraaf. Want die, die, die wilde maar kijken. En we hadden al een paar keer gezegd: Joh, ga toch naar binnen, want je kunt toch niks doen. Je moet toch maar afwachten. Maar nee, zo'n Jan Als ik maar kan kijken, dan, dan, dan voel ik me prettig. Hè? Nou, er kwam een, een soort uh, inslag in, in de rugwering, dus van achteren. En die uh, jongen was op slag dood. Hè? Die werd daar door een of andere scherm getroffen. Kijk, dat is de eerste dode en dan schrik je je ongeluk. Hè? Daar ben je nog niet aan gewend aan een dode. Hè? En dan, uh, ja, dan is iedereen even verslagen, ook in zijn commandopost. He, want is dan de eerste. Nee? Nou ja, op de duur dan, dan ben, je, ben je weer wat aan het herstellen van de krik. En dan, dan moet ik eerlijk zeggen, dan is het feitelijk over. He? Dan is de schrik een beetje over. Dan ben je geconfronteerd met de naakte werkelijkheid. Ja. En dan gaat het, laten we zeggen, wat beter met je. He? Dus die, verder die dag gebeurde nog, nog bij ons nog verder niks. He? Soldaat Jachtenberg wordt na zijn gevangenneming door de Duitsers... als een levensschild gebruikt bij de bestorming van de Grebbeberg. Hij krijgt een granaatschijf door zijn knie en blijft gewond in een sloot achter. Toen hadden de middag, ik kan die, die uren weet ik niet goed meer... maar dat dan heel diep in de middag, denk ik, en misschien een uur of vier... toen trokken die Duitsers weer terug. Want ze konden die greep toen niet nemen. Die trokken weer terug op Wageningen. Ik werd ook niet meer geschoten, niet van de grep, maar niet van de Wageningen. En het werd heel stil. Het werd zo stil of er ook helemaal alleen op de wereld was. Alleen de natuur, die leefde dan wel. En eh, dan liep een paard... dat zeker achter een of andere schuur ontkomen was aan de kogels... die liep dan rustig te grazen... En nog denk ik eraan dat dat paard... dat keek telkens onder het grazen, hield hij even op... en dan keek je zo verwonderd naar die hopen opgeworpen grond... en naar die granaatrechters. En dan vlakbij stond een hoge populier... en hij begon een merel te zingen, zijn hoogste lied. Dat was zo bovennatuurlijk en zo vredig. Ja, dat kan ik niet vertellen hoe dat dan is in een mens. Maar bij mij was het in ieder geval zo dat het van binnen bij mij... ook allemaal helemaal vrede en goed was. Helemaal goed. In de vroege avonturen van zaterdag 11 mei... hebben de voorposten feitelijk opgehouden te bestaan. Minder dan de helft van de manschappen heeft zich achter de Grebbeberg kunnen terugtrekken, de rest is gevangen genomen of gesneuveld. Generaal Harberts, bevelhebber van het Tweede Legerkorps dat de Grebbelini verdedigt, onderschat de Duitse troepensterkte en wijdt het verlies uitsluitend aan de laffe houding van de Nederlandse soldaten. Om de schrikker goed in te jagen, wil hij gevallen van desertie zo snel mogelijk door een krijgsraad de velden laten berechten. Tegelijkertijd laat hij een detachement C naar zijn commandopost in Doorn komen. Daaronder bevindt zich Teun Oort, die vanuit Aalten ternauwernood de oprukkende Duitsers heeft kunnen ontvluchten. De ene groep die moest de uh, Duitse keizer bewaken, in ja. Doorn. En de andere groep, waar ik bij was, die werd <coughs> ingedeeld bij de generaal, de commandant, Herbes genaamd. En ik werd. Uh, <laughs> En toen werd er oh nee, werd geformeerd toen daar een corps uh, van zes of zeven of acht man, ik weet het niet meer, onder leiding van wachtmeester van dieren. Ja, wachtmeester van dieren. En uh, dan hoorden we dat er een, een militair, die was gevlucht van de Gerbenberg, en die was aangehouden, was sergeant, met een aantal uh, van militairen, en in, in Nieuwe Sluis, werden ze dus opgepakt door de militaire politie, teruggebracht en door de krijgsraad veld. Te velden werd ze, ze die werden onderossier door de kool de doodvoordeelers. En de andere kreeg een andere straf, daar kom ik later nog op terug. Dat ben ik ook niet Goed, met, met zes, zeven man trokken we daar naar een zeker terrein toe. Ik weet ik veel waar we bij maar ik was nog nooit geweest. Zandvlakte. En allemaal langs de kant doodkisten. Ook leuk hoor. Met zes, zeven man kom je eraan. aan. We kregen in plaats van onze karabijn kregen we een geweer. <laughs> daar moesten we gaan staan naast elkaar. En uh, we kogels. We laden ons geweer. En uh, ja, dan kwam die. Uh, Sejan kwam er aan. Ging er staan. En. Uh, ja, wil je een blinddoek voor hem? Uh, nee, zegt hij. Uh, ik, ik, ik wil geen blinddoek voor hem. Oh, zegt die uh, ene die erbij was. Die ze zei: trek je jas maar uit. Ja, je had leren jas aan. Hij moest je jas uittrekken. Want vonden zelf dat de kogelgaten niet kwam. kun je hem niet meer voorkomen hè? Nee. Goed, toen was het, nou, het geweer, alles is, en op mijn commando vuur, vuur dan. En denk dan, jongens, maak er geen uh, narigheid van, dat je denkt, ik wil hem niet doodschieten. Schiet dan niet in zijn benen of, de, of de, op zijn schouder of wat, maakt een moordpartij van de kardier. Als je schiet, schiet op z'n dan is je ook in één keer dood. Wat zeer logisch is natuurlijk. En uh, die, die uh, zegt me wel eens, ja, er zit dan één kogel altijd bij, die... die uh, die niet geluid, waar geen kruid in zit, dan kun je dat nog zeggen... die kogel heb ik wel gehad, meneer Vlauwe Kogel. Of ons waren maar kogels. Nou, goed, dat was gebeurd. En ik viel net als een dweil die je loslaat, valt hij zo naar beneden toe. Dat was voor ons gebeurd. En wij weg. Maar dan gaat het toch wel eens om je heen, hè? Wat je niks vertelt, hoe vinden jullie dat en nou, dit of dat? Nee, dat moest gewoon gebeuren. Later dan zegt je natuurlijk, hé, waarom? In die tijd vroegen we ook nooit aan de maar waarom? Die ging toen naartoe, afgelopen. Terwijl de eerste Nederlandse soldaten al gevangen genomen zijn, hebben de anderen nog geen Duitse gezien. Soldaat Vinken ligt met zijn 16e mitrailleurcompagnie... in een loopgraaf op de Gebbeberg. In de zogenaamde stoplijn, de laatste verdedigingsstelling. Hij zelf hoeft nog niet echt in actie te komen. Ik stond in de loopgraaf weer en ik stond te kijken... en ik probeerde met de loeren over kanten in. En er stond er een, een jongen van onze compagnie, ook een soldaat... en die uh, zei, de kapitein die was met hem praten... en die man die begint vreselijk te, te schreeuwen en te huilen. Hij zegt, dat is zelfmoord, dat is zelfmoord... En ik denk, toen zegt de kapitein, die kijkt me, Jan, ik stond erbij. Hij zegt, dan jij. Nou, ik denk, nou, dan moet je eruit, hè. dan moet je de loopgraaf uit. En het leven van een ordonnantie is kort, hoor. Nou, en dan, dan moet je de loopgraaf uit. En dan had je direct al, direct die Duitsers. Dus ik hoorde ze direct, ik heb letterlijk gehoord. Niet eenmaal, vele malen vlak langs mijn hoofd, hoor. Maar ik had het tegenwoordig, en ik liep hem direct vallen. En dan dachten ze, misschien heb maar dan liep ik weer een meter en, en zo. Ik bleef mezelf dekken. En zo kwam ik bij die uh, major Jacometti aan. En dat, is dan, dat zie ik nou nog zo voor me. Hij lag in een commandopost achter oudersdierenpark, Dierenpark. Dat was hij. En ik kwam achter die major Jacometti aan. En uh, uh, bij, de, bij die commandopost kwam ik aan. En daar zaten van die ruiters, van, uh, van prikkeldraad ruiters, waren er omheen. En twee wachtposten, die schreeuwden het wachtwoord. Ik zei, dat weet ik niet. Ik zei, maar ik ben van de kapitein Veestdijk, je kent me toch wel. Ik ben in begon te, te praten, mijn geluk was praten. Hè? Ik zei, ik ben van de kapitein, ik ben hier toch al meer geweest. Ik zeg, wat is het teken dan? Dat wist ik wel, linkerhand op de rechter schouder. Toen mocht ik binnenkomen. En toen zei, die wachtborst, kijk zegt hij, daar een meter twintig verder lag een rode kruissoldaat. Die had het wachtwoord ook niet geweten. Maar dat was een zo zenuwachtige beweging, want dat is toch, als je toch iemand rollen Ik had helemaal niks bij me... He? Maar toen kwam ik bij de, bij de majoor Jacometti binnen. Wat moest hij daar nou doen? Bericht overbrengen. He? Wat voor een bericht? Ja, dat weet ik niet. En een bericht meenemen. Ik keek niet naar het papiertje. Ik gaf het af aan de luitenant, die gaf het aan de major af. Waarom keek je dan niet naar? Ik weet het niet. Ik heb het niet gedaan. Ik kan niet zeggen waarom niet. Ik had maar één ding: ik moest een bericht overbrengen. En dat was mijn taak. En dat heb ik gelukkig gedaan. Maar dat heb ik gelukkig gedaan. En ja, maar ik zie hem nog zo zitten. Kort daarna heeft hij een persoonlijke aanval geleid. Heeft hij met een aantal soldaten met een kleewang in de vuist. En daar is hij bij gesneuveld. Generaal Harberts, de commandant van het Tweede Legerkorps... heeft op grond van gebrekkige informatie... een zwaar vertekend beeld van de sterkte van de Duitse troepen. Er moet nu maar eens een tegenaanval ondernomen worden, vindt hij... De voormalige knilmilitair majoor Jacometti, commandant van het 2e bataljon... wordt uitverkoren om de tegenaanval te leiden. Sergeant Kramers behoort tot de groep van ongeveer 60 man die de aanval moet uitvoeren. Nou, we verzamelen we ons dus in die bosrand en ja, dan is het een beetje, een beetje paniek. Hè? Kun je wel zeggen, want ja, je komt uh, uit een betrekkelijk veilige loopgraaf... Tenminste, voor je gevoel, nog een beetje veilig... Sta je daar zo in de open, in, in open trein in het bos? Hè? Alle kanten nog uh, werd er gevuurd. Dus zowel door de, de Duitsers als de, de Nederlanders en de artillerie van de Nederlanders. Die, dat vuur dat komt steeds korter bij de berg. Want van Wageningen uit, als die, die mensen optrekken. dan wordt ook dat vuur wat, wat teruggenomen. Dus dat, dat vuur komt steeds korter, je eigen vuur steeds korter bij de berg te liggen. Hè? En er was dus een beetje paniek. Dan sta je daar met een aantal mensen in de bosrand... en dan, dan, dan heb je de neiging om een beetje op elkaar te klitten. He, je voelt je altijd als een trosje voel je wat veiliger, zogenaamd. Maar dat is juist fout. Uit elkaar. Want als er een, een voltreffer komt en er staan een aantal mensen bij elkaar... dan is dat één keer goed raak. He. Dus wij riepen uit elkaar, weg. He. Dat ze uit elkaar moesten gaan. He. Nou, de milieu die... Uh, Nam dus zelf de leiding van die tegenhanger, We trokken dus op in de richting van, van die sluis. En we kwamen daar dus een beetje terecht. Waar, waar nu zo'n beetje dat kerkhof is, hè? Daar, uh, daar werd zo'n zo beetje, die, die aanval werd zo'n dus beetje ingezet. En er de, de vielen maar doden. Het was namelijk zo dat die grootmuur die gaf order dus dat wij alle uitrusting die we hadden, gewoon moesten laten liggen. We moesten maar patronen in de broekzak doen, het geweer meenemen en de helm. En dat was dan de hele uitrusting die we hadden, want wij moesten ons snel kunnen bewegen. Nou kun je met zo'n volledige uitrusting van de infanterie kun je dus helemaal niet snel bewegen, want dat is een enorme bepakking, He, met ranzel enzovoort. Maar dat mocht niet. Patronen in de broekzak, geweer in de hand, helm op en naar voren. Wat was dat voor man die major die dat zei? Ja. Giacometti? Toen hij dus zo, uh, ons zo uh, aanvoerde dus om uh, dit de tekenavond te doen... ...toen kregen we dus min of meer de indruk dat hij, uh, dat hij misschien dacht dat hij uh, ook in, nog in Indië zat. Want hij ging met de kleewang voorop hè, in, in, in de hand. En uh, ja, het was echt uh, <totstukken> het idee van uh, het is een, een oorlog in de Rimboe. Maar dat was het natuurlijk niet, want het was een hele andere oorlog als dat ze daar voerden natuurlijk. Maar daar kom je gewoon nog achter, want uh, hij was ook vrij snel uh, was hij dood, doodgeschoten. Want uh, die Duitsers, die, uh, wij zagen over het algemeen in eerste instantie weinig Duitsers. En toch vielen er regelmatig doden. In eerste instantie denk je dan, ja, dat komt van, het, van eigen vuur. Hè? Want kijk, de anderen die in stellingen zitten, die, die zien daar van alles bewegen. En die, hebben, die zijn misschien niet eens op de hoogte dat er op dat moment een tegenaanval gebeurt... Dus er werden ja, mensen geraakt. Maar wij dachten, ja, misschien is het wel van, van eigen vuur. Maar achteraf bleek dat ze zich een beetje zo in de bomen bevonden. En dat ze van daaruit je als, een, als een kip konden wegschieten. Hè? En vandaar dat die milieu vrij snel erbij was. Want ja, zo'n officier die is nogal getekend hè, en heeft... Een, moet koppelen en riemen en zo. En met die sterren op de kraag, ja. Die zijn een goud gaasje, hè. Eerder nog als de gewone soldaat, hè. En, uh, ja, dus de vielen dan links en rechts vielen toch al dood. hè. En als dan de commandant weg is... Ja, een panieksituatie ontstaat er, hè. De bombardementen hebben hun uitwerking niet gemist. In zijn loopgraaf, bovenop de Gebbeberg... Heeft soldaat Finke tot maandag tweede Pinksterdag nog geen schot gelost, maar door het artillerievuur zijn al de nodige soldaten omgekomen. De overlevenden zijn muil gemaakt. Op maandagmorgen toen begon weer dat vreselijke artillerievuur en ik had al de andere gedacht wanneer komen die moffen nou eens een keer uh, bij ons persoonlijk bij de stellingen? Hè? En nee, dat, dat had ik eigenlijk al vrijdag al verwacht. Maar het was het niet. Ik dacht, Daar kan nou, Ze hebben Polen binnen een paar weken onder de voet gelopen. Ik dacht, wij zijn zo met de eerste dag al direct weg. Hè? Maar dat gebeurde dus uh, vrijdag niet. Gebeurde zaterdag niet. Zondag ook niet. Maar maandagmorgen tegen ongeveer half één. Toen ineens ze waren ze bij ons. En wij, een soldaat, Paulus maar van ons. Die schreeuwde, vikkers kom. Wij hadden vikkersmitrieurs. En die schreeuwde net als jongens op straat wel eens doen. Die schreeuwde, vikkers kom. En, er zat, en toen gingen we de, ging de loopgraaf in, want toen moest ik ook als tirailleur moest ik mijn werk doen. Als geweerschutter dus. Maar Paulusma, maar die zat op de rand van de loopgraaf. Ik denk, man, wat doe je nou? Je zit daar bovenop, je moet in die loopgraaf. Maar hij wou Duitsers zien, hij is de alle kanten daar. Hij is ook gesneuveld, de man. Hè? Maar ik probeerde over die rand naar het oosten te kijken, waar die Duitsers vandaan kwamen. En ik zag niks door struikgewas. Ik liep weer een eentje verder. Kon ik ook niks zien. Nog ben drie keer ineens. Maar ondertussen, die Duitsers die zaten achter ons, opzij van ons, overal. Die waren totaal waren omsingeld. We konden nergens meer naartoe. Zelfs een wijken was ons niet bescoren op dat moment. En uh, ik weet wel, het was een, een hals geschreeuw... want toen was er echt een man tegen man geweest. Want sommigen hebben nog behoorlijk van zich laten spreken van onze compagnie. Velen zelfs. Die hebben zich beslist zomaar niet gewonnen gegeven. Uh, ik, ik, heb, ik hoorde dat ik daar stond, uh, voor dat struikgewas. Ik hoorde achter het struik, ze hoorden mensen schreeuwen. Uh, mijn gast, dat was het wachtwoord op, op, op maandag. Mijn gast, Mijn gast, schreeuwden ze. Wat betekende dat? Da, ja, dat is het, het wachtwoord. Hè. Mijn gast, dat doen ze. Zal zeg maar zeggen, de G kunnen de Duitsers moeilijk uitspreken en de I ook, dus Mijn gast. Wat Schaal die hadden ze ook, En schootzoek zo. die dingen, hè, die hadden ze, die wachtwoorden. Dan wist je of je een Duitser of een Nederlander En dan wist je had. of een Duitser of een Nederlander. Dus ik hoorde dat. En ik meende ook dat ik een paar vrienden van mij hoorden schreeuwen, Mijn gast. Maar ik kon niet door die struik vuren want daar liepen ze. En eh, het is toch wel gebeurd dat er door de struiken heen zijn geschoten, of ergens elders, want er zijn door eigen vuur ook mensen gesneugeld bij die overgave. Maar ja, het was binnen een minuut, of ik kan wel rustig zeggen, binnen tien minuten, zo'n zo, zo man man-tegen-man gevecht is, is, is, is, is kort, heel kort. Dat duurt niet lang. Hè? Nou, en toen werden we gevangen genomen. En in natoe begon het, hè? Die lui die begonnen te schreeuwen. Was hij als doel als in een event liep met zijn bloed de lopen, strepen op over zijn borst. Als ik het aan het zeiden, ik zei, nee, maar ik had het ook niet gedaan. Weer een ander die schreeuwde, waar zijn die Engelenden? en overvroeger? En, en waar zijn die, die bunker, bunkerlinieën, waar de bunkerlinieën? Ik denk, dat die zijn hier, ik weet het niet. Nou, het was een, een hele verwarde situatie. Maar dan stonden we dan met de handen omhoog. We moesten de uniform juist uittrekken. Dat betekent in wezen fusilleren. En er dus zijn er ook doodgeschoten. Want ik heb daar de bewijzen van... Niet van ons, nee. maar er zijn wel allemaal als, wacht, als uh, dekking gebruikt. Want dan moesten wij zo staan aan de rand, en er stonden, die Duitsers stonden voor ons, in de richting van die stelling waar nog van ons mensen waren achter. Dus ze gebruikten ons als dekking. En dat is gewoon gebeurd. Ik weet wel, het was een verwarde situatie. En uh, ja, dat dachten we, gaan we? Ik denk, nou, die Duitsers die schreeuwden. En die schreeuwden, want het waren net half gek. En ik dacht, nou, nou worden we doodgeschoten. Ze gingen voor ons staan met een automatische geweer. Nou, op dat moment, ik, geen, ik deed mijn ogen dicht. Ik was volkomen rustig. Ik dacht, het is zo gebeurd. Want er zijn, er zijn, een aantal kogels tref je toch. Dat gaat zo snel met die dingen. En, en ik dacht, het is zo gebeurd. Dus ik, ik werd volkomen rustig. Maar ineens hoorde ik schreeuwen. Klaag ik, ik denk, ik heb ik leven nog. Toen heeft die mof van ons afgevoerd naar achteren toe. Maar van ons... 70 zijn er 18 gesneuveld. En dat is hoger. Ook luitenant Dees heeft met zijn sterk verouderde kanonnen nog niets kunnen uitrichten. Hij wordt geacht de vijandelijke bewegingen op de Rijn in de gaten te houden. De zondag, uh, toen, toen was er weer dat uh, op die stelling, dat vuur... en toen is er het volgende gebeurd, dat is ook uh, eigenlijk verschrikkelijk. Toen kreeg ik order om als enige officier orders te gaan halen... orders te gaan halen bij de divisiecommandant. En toen werd mij gezegd, er komt een belangrijke tegenaanval in de loop van de middag... dan zetten, worden alle vliegtuigen die we nog hebben... die worden, worden ingezet. En jij moet eh, met, je, eh, met je twee kanonnen... Eh, moet je eh, een, een, een soort vuur... een, een, een soort eh, afsluitingsvuur leggen... op de steenfabrieken die je voor je hebt... Eh, eh, de, in de richting van op Heusen. Maar die lagen nog aan deze kant van de rij. Toen ben ik. Toen ben ik... Uh, uh, het was dus al... Uh, dat komt er nog bij. Uh, ik, ik was bereden. Uh, dus mijn onderdeel bestond bovendien nog uit, uit paarden. Uh, en uh, toen kreeg ik ook nog order om met die paarden uh, een kanon te verplaatsen... Uh, naar voren. Eén van de twee die is ook naar voren geplaatst. Want het is een verschrikkelijke geschiedenis geworden. Die paarden uh, die hebben het gelukkig gehaald. Want er waren dus allemaal uh, dode paarden onderweg. En, uh... <lacht> uh, maar dat kanon is verplaatst? Het kanon is verplaatst. En uh, toen uh, werd ik door een weer teruggebracht. En toen was de hele bezetting gedrost van me. Mijn... Vlucht. Nou ja, die was weg. Ik stond die twee kanonnetjes naakt op die, op die. Toen uh, ben ik die berg afgesukkeld. En uh, daar uh, uh, heb ik een groot aantal van, van mijn mensen uh, weer ontdekt. En die heb ik dus teruggeschopt weer uh, in, de, in, de, in de stelling. Wat zaten die mensen dan te doen? Ja, ze doen dit weer op de loop. En eh, dat was niet zo verwonderlijk, want er kwamen dus van, eh, van, eh, van, van voren... Eh, er is dus een deel van achteri, eh, is, eh, laten we zeggen, blijven zitten in die stelling. Maar er zijn dus ook een aantal lieden eh, met, met ook eh, onder andere zelfs een kaptein... die nog gewoon de, de benen heeft genomen en die teruggetrokken is toen, eh, op het kritieke moment. Als de zogenaamde stoplijn bovenop de berg, waarin dan ook luitenant D zich bevindt, door de Duitsers wordt doorbroken, slaan honderden soldaten in wilde paniek op de vlucht. Generaal Harberts wil dan nog steeds niet herkennen dat dat het gevolg is van de Duitse suprematie in materieel en mankracht. In een uiterste poging om de desertie te stoppen stuurt hij de marechaussee, inclusief Teun Oort, naar de Grebbeberg in hun functie van militaire politie. Ik, ik was weer aangewezen met nog anderen... om uh, de rol te vervullen om de, nou, de Rebbergen op te stormen. Waar geloof met een onderleiding van kapitein Gelderman... wachtmeester Van Dieren. En wachtmeester... Die hoe heet de, uh, die andere wachtmeester ook alweer? Roelassen. Wachtmeester Hoelofsen. Ik wil die naam graag weten. Nou ja, dat komt later straks wel. Dus wij met... Uh, dat was de tienerde avond. Ja, vergeet nooit. En uh, de... Er kwam eerst nog dominee. We gaven ons allemaal een hand. We moesten de maar achterladen. Die andere jongens, die, die keken ons dan. Denk, nou, die gaan de dood tegemoet. En uh, ik denk, nou, daar gaan we dan. En, oh ja, dat ook nog. Het <lacht> is toch wat we werden aan die militairen daarvoor gesteld. Denk eraan. Nee, kijk, dat zijn nu Hollandse uh, Marge Zee, hè, Dat mochten ze, mochten ze straks terugkomen, gaan ze er dan niet op schieten. Het was eigenlijk niet gek dat ze zeiden, want er waren een hoop militairen. Vooral in Noord-Holland. Die hebben nooit een marcheer gezien. Want we lagen helemaal langs de grens heen. Ja, die, die zouden jullie wel eens voor een Duitse soldaten hebben. want dat ging ook. Want een Beetje, er werd alles verteld dit dan dat, wat helemaal niet waar was. Dus maar bij de gebberber op. En, en dan onder me, ja, begon te schemeren. En ja, toen begon de galen zijn ervoor. En toen kwam het bij bij de, bij... bij de opgang van de bij Of daarvoor, ik weet het wel. Er was een viaduct. Er loopt de weg over een viaduct. En eronder liep het treintje. Tegenwoordig, tegenwoordig meende ik een, een weg loopt daar nu. En daar uh, werd halt gehaald. Ja, dat nou. is het viaduct en uh, van daaruit gaat de weg de Grebbeberg op. Ja. Het is de enige weg die Precies. de op. Precies, opkomt. ja, ja. En, uh, nou, die we halt hè. En, uh, ja. Het was een chaos van komen en gaan van militairen en, uh, en geschreeuw. En toen bleek dat er een, een, een hoop, een troep, mokkende militairen... die terug wilden, die niet verder wilden. Wat nu eigenlijk de oorzaak precies is, weet ik niet. Maar Osiren zag ik het ook niet. Of ook niet, zullen we misschien zijn geweest. Maar ik zag toch verreklijn er ook Maar wij waren nu flinke jongens, daarom zijn we er ook naartoe gestuurd, natuurlijk. Om die militairen weer in het gereel te houden en de hebben bij op te sturen. Ik weet wel op een zeker ogenblik, zeg ik, kapitein Gelderman. Die kon dat ook niet meer houden. Die zegt, uh, Friese ruiters over de weg heen. Weet je wat Friese ruiters zijn? Dat zijn die dingen met draadversperringen. Stukken beton met uh, prikkeldraad? Nee, geen beton, van hout. van hout. Van hout en allemaal uh, prikkeldraad. Uh, nou, die werden op de weg gezet. en Aan de een, uh, andere kant waren er ook nog militairen... met uh, Marassiseefs tussen. En wij stonden aan deze kant. Ze zei kaptein Gelderman nou... en hem werd naar voren toe ons geschoten worden... en een hele Sousa een hele lawaai. En toen... Uh, <laughs> Ze zegt hij, Ja, tegen ons aan deze kant en ze schieten maar hoor. Nou ja, er werd geschoten één keer maar en toen werd er geschreven. En net toevallig natuurlijk, wachtmeester Oelussen van onze brigade, die werd doodelijk die werd getroffen. Uit het verslag van kapitein Gelderman. Bij het viaduct aangekomen was een enkel oogopslag voldoende om te overzien hoe zich de toestand in het nadeel had gewijzigd. Eerst in kleine afdelingen, daarna in massa, schreeuwend, huilend... gedeeltelijk zonder wapenen, kwamen soldaten in wilde vlucht op het viaduct af. De eerste, tegen talen van omstreeks een paar honderd, trachtte ik te verzamelen. Er waren officieren bij. Ik gaf hen opdracht stand te houden en zich links en rechts van het viaduct te verzamelen... en in de loopgraven op te stellen. Omdat ik op dat moment het ergste voorzag, Namelijk dat de Duitse troepen wel onmiddellijk hierachter konden komen opdagen... Het merendeel gehoorzaamde echter al niet meer en stormde in wanorde verder. Een gedeelte van mijn detachement verzamelde hen verderop en schiep orde, zodat geen vluchtende bende later het gehele legerkorps kon verontrusten. Zelf sloot ik de brug met de aanwezige prikkeldraadruiters en stelde de mitrailleurs hier achterop. Daarna sprak ik tot de wilde massa aan de overkant van de spoorlijn en met mijn stem hield ik hen wellicht een kwartier lang in bedwang. Ik bezwoer hen stand te houden en steeds vooruit te gaan. Zij konden niet terug, daar zij anders in mijn vuur lagen. Enige ogenblikken nog bleef het stil aan de overkant. Toen begon een stormloop op het prikkeldraad. De zware mitrailleurs openden op mijn bevel het vuur. Ogenblikkelijk week de donkere massa en de brug bleef toen vrij. Zeker 15 Nederlandse soldaten sneuvelen door kogels van de mareschaussee... Maandag 13 mei, tweede Pinksterdag, bezwijken de laatste verdedigingslinies van de Grebbeberg. Jussé Oort is een van de weinigen die zich die ochtend nog op zijn post aan de voet van de Grebbeberg bevindt. Het gebeurde wel dat een soort rest ging kijken, dat hoe lang hoe minder de militairen waren. Trouwens, ook bij ons. Maar daar gingen ook Die ging weg. sloeg op de vlucht. Dat weet ik niet, maar ze waren er niet meer. En toen kwam het mooiste ogenblik. De brug was helemaal schoon. En toen komen de twee mensen van die genie kom maar eraan. Even rustig. Ze zei, nou, kaptein, het is van elkaar, hoor. Zegt kapitein, kaptein, wat dan? Nou, zegt hij, blijf hier maar eventjes. En beneden een knal, zegt de, de brug de lucht in. Hadden ze in de gedonden waren hun netjes bezig geweest... om de springladen onder die brug te maken. Vloog de, de hele brug de lucht in. Toen waren we nog met drie over Kaptein Gelderman, wachtmeester van Dieren en ik. De laatste drie die de werd verdedigd. Die, ja. En zegt hij, uh, uh, je moet hulp gaan halen. Ik zei, waar? Bij, bij uh, generaal Harpers. Zie je nou ja. Wat moet, ik, wat moet ik zeggen? Nou, Dat weet je wel, zegt hij. Maar zeg me dat we... Ik zei, ja, ik weet het ook wel. Nee, ik denk, we moeten zo gauw komen. Dat vraag je dan aan. Toen zei ik, zo'n klein hier er staan. Hè? En ik tju, tju, tju. En ja, ik kreeg hem aan het praten. En weet je nog, je mag geen stad plegen, Weet je wat? Mag... goed, ik spring op, de op dat motertje. En ik het te snuiten. En goeie god, straks schiet me in de rug. En ja, houdt het altijd in over. hoofd. Toen kom ik in in. En in Rhenen stond helemaal in de brand. Helemaal. Geen mens te bekennen. Nou, dat, dat is werkelijk droom mid de zon het was Het was prachtig weer. En, en, en je komt er met een motetje aan. Tuf, tuf, En je ziet er allemaal brandende huizen. En het was allemaal zo stil. Ik denk, wat, wat gebeurde ik hier? Droom ik. Goed, net even buiten, reen. Nou, toen was het helemaal een gaas wat ik zag. Alles wat rijden kon en lopen kon, dat ging allemaal in de richting van Zeist. Er stond nog wel een alsier daar mij op te wachten. Niet speciaal mij, maar die stonden nog aan de weg. En toen zegt hij, die, zegt hij wachtwoord. Hij zegt, Wa, waar komt u vandaan? Ik denk, even het me voor gezend." Ik zei, ja, ik kom daar vandaag van kapitein Gulleman. Ik ga naar de... Ik heb opdracht gekregen, want er ging naar Harem was eraan om hulp te halen. Toen heb ik er een, een, een motorrijder nee, een, een, een vent gereden... Met, met een auto, een chauffeur. Die ging ook die richting uit. Ik zei... Uh, je, je gaat onmiddellijk ook naar door. En de generaal. die zegt, ja, ik zeg onmiddellijk naar door. Want ik was ook nog over de kop geschoten en, en ik bloemde een beetje naar mijn hoofd. Dus ik zag er misschien ook een beetje god eruit. Toen, toen, werd, ik ook, toen werd ik ook giftig. Hè? Ik denk, potverdrien, nou, er staat zo'n handje voor... Er staat het, de, de, die Duitse zogenaamd tegen te houden. En er loopt duizenden militairen met inclusief de hele ro rotzo... Die, die gaat richting allemaal naar Zijs toe. Dus ik werd die man naar door toe en... Ja, en toen heb ik ook weer een steun uitgehaald, waar, waar ik altijd denk, god, waar heb je Tlif vandaan gehaald? Want in die darenose, dat was natuurlijk een godheid. Dus ik ben er zo daar even bij die staf naar binnen gesjouwd... En zo. Uh, <laughs> maar, maar, ik zei net de generaal en ze keek me verbaasd aan en ik met vervulde ogen, ik knik dat generaal toe. Die zat hier aan de tafel. Toen zei wat heb je te vertellen? Ik zei, nou, zo en zo. Daar ik hier. Had die stafkijt, ik zeg zo en zo. En daar staan, staan wij, of wij, maar ik had tegen helemaal mijn handje voor de militairen nog. En zo, daar komt de Duitsers vandaan. En daar heb ik die, al die, die Hollanders, daar op die Rhenese berg. Die, die, dat gaat, die chaos, trek daar terug en ik moet hulp halen bij u. vind zijn zo, zo'n zo hele tiraal heb ik naar voren toegebracht. Hij zegt, maar als je zeer voor u is de oorlog afgelopen, ga u maar terug naar uw kwartier. Hier heb ik nog koffie en hier heb ik een sigaretje kunnen roken. En dan gaan we rustig weer naar het kwartier. Nou, dat is voor mij de oorlog afgelopen. Ver van het gevoel der grote steden. Waar de grubbesstrijd werd uitgestreden. Rusten tussen stille groen. Zij die door hun plicht te doen, nimmer meer teruggekomen zijn. Oh deze een handje voor Vrouwen van zijn eigen liefde. Eerbied en ook dankbaarheid. Rust als flit in allen tijd. Nu op elke man van Nederland stam. eerste deel van een vijfluik over het begin van de Tweede Wereldoorlog... in Nederland, mei 1940. In het programma Het Spoor Terug, een bijdrage van de VPRO. Eerder uitgezonden in 1989. En deze aflevering werd gemaakt door Kees Slager. De komende weken, op dezelfde tijd, dus tussen drie en vier uur... hoort u hier bij Nachtvluchten op Radio 1 de volgende delen. Vragen en opmerkingen over onze uitzendingen... die kunt u mailen naar nachtvluchtenapenstaartje omroepmax.nl, dus nachtvluchten, apenstaartje, omroepmax.nl. Of u schrijft naar postbus 518-1200-Alfa-Mike in Hilversum. Niet een mens hier op aard, die verleden werd gespaard... in de harde leerschool van het leven...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 En weggevaagd behoort tot verleden. En morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan.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 het voor het tot verleden. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan. Morgen gaat het beter. Willy Derby. Dezelfde zanger die het nummer ten gehore bracht op de Grebbeberg, Het slotnummer van de documentaire, eerder dit uur. Dit is Radio 1, u luistert naar Nachtvluchten. Wilt u van tevoren weten wat er zoal de revue gaat passeren... kijk dan even op teletextpagina 331. Of ga naar onze site, en dat is nachtvluchten.fm. Daar kunt u ook zien wat er zoal te beluisteren is gedurende deze nachten. Nachtvluchten.fm. Op die site staat overigens ook weer een prijsvraag. En die heeft betrekking op onze laatste gast in Nachtvluchten Sportivo... Dat is niemand minder dan voormalig bokser Arnold van der Leijden. Het gaat over het aantal in de wacht gesleepte boksoverwinningen. U vindt die vraag dus op de site nachtvluchten.fm. De deelnemers met het juiste antwoord maken kans op het boek van Arnold van der Leijden... getiteld Fighting for Success. We mogen er drie weggeven. En in het laatste uur is de geestelijk vader van dat boek dus hier te gast. Arnold van der Leijden. En daar verheugen wij ons natuurlijk heel erg op... Tot die tijd nog twee onderwerpen. En wel oranje boven, met een compilatie van verschillende koninginnedaggesprekken. En in het wetenschapsprogramma Hoezo, Claire Boog, directeur van het Nederlands Vaccin instituut Maar nu eerst een kort journaal. Graag tot zometeen.